Woningstichting Den Helder en Woonschakel in Medenblik... zijn volgens de minister de enige twee corporaties... die de heffing over 2008 nog niet hebben betaald. Woningstichtingen die weinig of geen huizen hebben in de Vogelaarwijken... storten geld in een potje waarmee de leefbaarheid in de 40 wijken moet worden verbeterd. Elk jaar wordt daar 75 miljoen in gestort. Als de twee corporaties in Den Helder en Medenblik niet binnen vier weken betalen... kan Van der ze elke maand een dwangsom opleggen totdat het bedrag is voldaan. De man die vandaag voor consternatie zorgde op het station van Den Bosch is 43 en komt uit bergen op Zoom. Hij had al eerder psychische problemen en was bekend bij de politie. De man meldde vanochtend rond een uur of acht in een trein dat er een explosief zou afgaan. Daarop werd het station van Den Bosch ontruimd en het treinverkeer stilgelegd. De man werd gearresteerd, zijn huis wordt nu doorzocht. Er werd urenlang naar explosieven gezocht, ook op stations die de man in de trein heeft gepasseerd. Tegen drie uur was duidelijk dat er geen sprake was van een bom... en werd het station weer vrijgegeven en kwam het treinverkeer weer op gang. Op bouwplaatsen van de Keulse metro hebben bouwvakkers ijzer gestolen. Dat was bestemd om de damwanden te versterken van de metro die daar in aanbouw is. Dat meldt een plaatselijke krant op basis van onderzoeksdocumenten. Het Keulse vervoerbedrijf sluit niet uit dat er een verband is... tussen de diefstal en de instorting van een van de bouwputten in maart vorig jaar... Daarbij kwamen toen twee mensen om het leven en het historisch stadsarchief stortte in. Net als in Amsterdam vallen de kosten van de Noord-Zuidlijn in Keulen veel hoger uit dan verwacht... en liggen de werkzaamheden al jaren achter op schema. De bouwvakkers zouden het ijzer hebben doorverkocht aan schroothandelaren. Dan het weer vanavond en vannacht in het noordwesten kans op winterse buien. Minima tussen min 2 graden in het zuidwesten en min 9 in het noordoosten. Morgen wisselend bewolkt en plaatselijk een sneeuwbui. Op de meeste plaatsen lichte vorst.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 zaken. Ik spreek vandaag met Emma Nel. Emma is Zuid-Afrikaanse en ze woont al een hele tijd in Nederland. Emma, hoe lang ben je al in Nederland? In, tien jaar wordt, eh, in ah. maart wordt het tien jaar, dus uh, ja. En niet... hoe is het uh, gekomen dat je hier naar Nederland toe ging? Uh, mijn man is voor zijn werk hier gekomen mm -hmm. en uh, ja, ik ging mee natuurlijk. <laughs> ja. En jullie zijn allebei uh, uit Zuid-Afrika? Allebei uit Zuid-Afrika.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 Ik heb het helemaal naar mijn zin. Ik oh. vind het echt geweldig. Als ik maar bij de zee zit, prima. Mm. Echt geweldig. wat leuk. leuk. Ja, geweldig. En woon je altijd uh, in Nederland, woon je altijd al aan de zee? Helaas niet. Oh, waarom oh, Nee, nee uh, in Johannesburg. Ja. Oh, in Nederland bedoel je? Ja, in Nederland. ja, ja Nederland, nee. Ja. Uh, in, eerst in Bentveld en daarna naar ja. Zandvoort. Maar, ja, ja, toch wel. Dicht bij, bij de, de zee. zee.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 Heb ik uh, gestopt, uh, dat, dat heb ik gestopt. Uh, omdat ik uh, een kindje kreeg. Oké. Okay. En uh, ik vond het, ja, dat was niet echt mijn ding. Uh, ja. Daar kon ik niet mijn creativiteit uh, kwijt. Ja. Dus uh, ik had eigenlijk mazzel dat ik uh, gestopt ben. Want ik kon eigenlijk de dingen doen die ik leuk vind. Uh, ja. beginnen eigenlijk. Dat was dus, ja.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 Hele leuke foto's staan die je ook kan kopen. Je kan ze bestellen via internet, maar je kan uh, ook bij haar thuis in het kantoor komen. Uh, wat is het adres eigenlijk voor het kantoor? Dokter Kuipenstraat Straat 24 en dat is in Zandvoort Zuid. Oké, okay, nou dat is ook duidelijk, dan kunnen de mensen je vinden. En uh, hoe lang bestaat je bedrijf nu al? Anderhalf jaar. Oké, okay, anderhalf jaar ben je al bezig ja. met het internet? Ja.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 Wat voor thema's heb je allemaal? Het is de, de foto's zijn van de natuur. Dus ik maak groepjes van bijvoorbeeld dieren, de zee, insecten, bloemen. Dus ja, wat, wat je in de natuur kan vinden, maak ik een soort groepje van. En dat is te vinden op de site. Ja, en dat is dus echt heel leuk om te zien. Want dan klik je bijvoorbeeld op een, zo zie ik dat dan, op een zeegezicht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 Zie Al twintig jaar WISE, yes. dit is twintig jaar. Zie yeah. chills je op back, keep me filled with satisfaction, when we zijn satisfaction wat My test Sing it, baby I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 I'm be y'all. Touching me, coming mm. alive on the stereo, getting me high with the bass low. Oh. Ain't no, no stopping me. Gonna get up till I can't get enough. I know you've been dying so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 En je zou zo'n hele collectie zeegezichten bijvoorbeeld in een leuk restaurant ja. kunnen hebben. Bijvoorbeeld, mooi. Hè? Ja, mooi. Kom maar ja, op. <laughs> dus dat is nog niet helemaal ontdekt, maar dat kan nog Nee, zeker. Het is een levende, bewegende bedrijf, inspiratie. Ja.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 Met, met, met, uh, sneeuw, je hebt ook mooie sneeuwgezichten Ja, dat yeah. dan zie je ook allemaal mooi dat sneeuw erop Zoals we met de kerststok zaten Klopt, ja. Dat is prachtig voor foto's natuurlijk MUZIEK <totstuk>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 Yeah, check it out Don't you That the death that that that that girl That the that that that girl That the that that that girl That the that that That the that that girl That that that That the that that girl That that That that That Op echt in Nederland ook? Inderdaad, ik ga soms op reis, ik kom uit Zuid-Afrika, dus ik ga vaak naar Zuid-Afrika toe en uh, daar maak ik ook foto's natuurlijk. Overal. Uh, maar de meeste foto's op de site zijn uh, vanuit Nederland. Ja. ja. En bijvoorbeeld de zebra's en zo. Die, die, die komen niet uit Nederland, nee. Uit Amerika, yes. Ook niet uit de Artes. Ja. Wat ik ook leuk vond, dat was een soort foto van een soort. Uh,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 Tuinieren bijvoorbeeld. Oh, ja. ja, het is ook een soort creativiteit, ja. ontwerpen, dat soort dingen. Daar ja. ben je ook mee bezig, ja, klopt. Ja. Dus ja. Met de tuin en zo. Ja. En ook bijvoorbeeld schilderen of tekenen? Tekenen doe ik wel, ja, dat wel. Ja. Maar het, het, de fotografie blijft. Ja. Uh... <laughs> dat is een oh. ander lijstje ja. te doen. Ja.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 Nel, in, liggenschrijf inspirations.com. Wel een uh, mond vol, maar het <laughs> is wat het is. Wat <laughs> is de, Nou, je, je naam zit erin, dus dat is yeah. bekend. En, en de, uh, de achternaam, zou ik even bijzeggen is uh, Nel met één L. Met dus één -E L. Kan je, ja, ja, dan kan je makkelijk vinden.